Max, morgen, na het van 10 uur, op Nederland 1. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker tillie Dit is Radio 1. Middernacht, het is dinsdag 1 februari. Renate Evers met het NOS Journaal. De Egyptische vicepresident Suleiman gaat praten met alle politieke partijen in het land. Dat doet hij in opdracht van president Mubarak. De besprekingen moeten leiden tot democratische hervormingen. Morgen staat in Cairo een massabetoging gepland die het hoogtepunt van de volksopstand moet worden. Ongeveer 2000 Nederlandse toeristen zijn vandaag teruggekeerd uit Egypte. Ze kwamen met extra vluchten uit de badplaatsen. Verwacht wordt dat de reisorganisaties overmorgen... al hun 4200 vakantiegangers uit Egypte hebben teruggehaald. Mensen die op eigen gelegenheid naar Egypte waren gereisd... mogen ook mee op de extra vluchten, maar moeten wel achterin de rij aansluiten. Zahra Bahrami blijkt ook in Nederland te zijn veroordeeld voor drugsmokkel. Dat meldt Nieuwsuur. De Iraans-Nederlandse vrouw, die in Iran is geëxecuteerd, werd in 2003 op Schiphol betrapt met 16 kilo cocaïne in haar bagage. Daarvoor zat ze een gevangenisstraf uit. In Iran is Bahrami ook voor drugsmokkel veroordeeld, maar vrienden zeggen dat ze onschuldig was en dat ze is gestraft voor deelname aan een betoging. Op een lokale bijeenkomst van GroenLinks in Nijmegen heeft ongeveer de helft van de leden zich uitgesproken voor de missie in Kunduz. Kamerlid Dibi zei dat hij blij verrast is met de uitkomst. Nijmegen staat bekend als een uitgesproken linkse afdeling en daarom werd meer tegenstand verwacht. Dibi noemt de steun in Nijmegen een goed signaal voor het landelijke congres aanstaande zaterdag. Voor de Nederlandse kust is een bultrug gezien. De walvis is gesignaleerd ter hoogte van Zeeland en later bij de Maasvlakte. Het dier is waarschijnlijk vanuit het zuiden naar Nederland gezwommen. Voor de Franse kust zijn in december namelijk al een paar keer bultruggen gezien. Een bultrug in de Nederlandse Noordzee is vrij zeldzaam. De afgelopen tien jaar is er een paar keer één gezien. Het weer, het is bewolkt en vannacht vriest het licht. Overdag veel bewolking en droog, het wordt 2 tot 4 graden. In de middag en avond wat regen met in het oosten kans op ijzel. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kylaine Plach. Goedenacht en hartelijk welkom bij Casaluna. Er zijn soms van die mensen die fascineren je. Hun hele wereldje, hun hele doen en laten. Charles Holsman die was zeker zo iemand. Wij kennen hem natuurlijk vooral uh, van het nieuws, hè, drugsbaron Charles Z. Leefde in een wereld van de grote miljoenen, de snelle bolides... enorme luxe jachten in Monaco, bloedmooie vrouwen... Totdat hij gepakt werd, dat is alweer jaren geleden... in de laatste jaren heeft hij vooral veel vastgezeten... en ruim een week geleden overleed hij op 55-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Helemaal alleen in zijn cel. Het was een womanizer, een topcrimineel... maar dat zou je niet zeggen als je hem jaren geleden hoorde... in aanloop naar een van zijn vele processen. Wat vindt u ervan dat Steve Brown voor u komt getuigen? Ik ben wel benieuwd wat hij te zeggen op, uh, heeft op de woorden van uh, wat de heer Wolders uh, afgelopen maandag gezegd heeft. Ik wil gewoon graag horen wat ook te zeggen heeft. Juist is ja. Oké. Okay. Ja, dan is het in één keer gewoon een hele gewone man van de straat als je hem zo kort hoort. Maar het was een topcrimineel. En tegenover een topboef wordt natuurlijk een rechercheur... die ook niet voor een kleintje vervaard is. Een politiecommissaris. En dat is mijn gast van vannacht, Joop van Riesse, oud Oudhoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. En sinds zijn pensioen is hij onder meer adviseur en coach bij de politie. En Schrijft hij politieromant. Nou, inspiratie genoeg. Met de opkomst van de georganiseerde misdaad. De chaos in de jaren zeventig. De IRT-affaire. Alles wat er gebeurd is. Joop van Riessen was erbij. En staat toch wel bekend als iemand met lef. Hard, maar eerlijk. En onconventioneel. En volgens mij heeft mijn collega Klaas Drupsteen... daar een vraag op de voicemail voor u achtergelaten. Er is één nieuw bericht. Hoi, Guilaine, Jij gaat volgens mij een mooie, spannende uitzending maken. Zou jij Joop van Riessen ook willen vragen... Uh, wat het meest onbezuist is dat hij in zijn politiecarrière heeft gedaan? Het levert vast een mooi verhaal op. Ik ben er heel benieuwd naar en ik wens jullie een goede nacht. Volgens mij heeft Klaas zin om te smullen, achterover te leunen. En denk, nou, kom maar op met die mooie politie-anecdotes. <laughs> en de meest romantiek van Het romantiek Ja. Nou ja, um, wat, wat is altijd onbezuisd, is eigenlijk iets, iets, iets heel verschrikkelijks geweest. Ja. Um, ik heb mezelf een keer in mijn pols geschoten. Pardon? Ja. Echt waar? En dat is dat, ja. Ik, um, even dan kort het verhaal. Uh, wij zitten met, uh, met z'n drie in een auto. Twee rechercheurs voorin, ik zit achterin. Ik was toen chef van het bureau zware criminaliteit. En we hadden nog geen arrestatieteams. Dat mocht in Amsterdam ja. niet. En, uh, wij, dus wij moesten zelf als, als team van het bureau overvallen. Moesten wij zware criminelen aanhouden. Dus we reden met de auto en nog een paar auto's erachteraan. En op het uur, u, zou ik bijna zeggen, de, de minuut dat die kerel aangehouden moest worden een vuurwapengevaarlijk crimineel, um, zou ik dus uit de auto stappen... en wat ik had gedaan, en eigenlijk was dat verkeerd. Ik had mijn pistool gepakt. En het was nog de oude FN, dus die, die was geladen. En um, toen trok ik aan de hendel van de deur... en daar zat verdorie, ik kan wel vloeken nog, er zat een kinderslot op. Dus ik kwam er niet uit. En dat is iets, op dat moment, dus wat doe je? Ik gooi dat pistool over in mijn andere hand ja. en begon te trekken... En dan kreeg je een soort wonderlijke reactie waar je dus helemaal niet bij stilte. Maar Dat je, die andere hand ook... Die andere hand gaat ja, ook trekken. Toen ging een schot af. Verschrikkelijk. In die zin, mijn eerste gedachte was... Oh, nou heb ik iemand boven... geraakt? Ja. Heb ik iemand geraakt? Voelde was... u het zelf niet meteen? Nou, dat, nee. Wat ik, ik voelde niks, maar eigenlijk dus alleen het lawaai in je oren. En toen zag ik heel spuit bloed kwam omhoog van, van mijn pols. Ja... Dat is, en da daarna zakte die weer in. Dus kennelijk was het toch geen slagader geraakt. Oh, okay. De kogel was precies keurig door de pols gegaan. Kun je hem en... nog zien of niet? Is het je nog kunt een, het nog uh... zien. kijk. Oh ja, het is eigenlijk een heel klein streepje wat heel je nu. Uh, dus hij is langs de, de slagader gegaan. Ja. Zo en aan de je andere zit wel kant echt weer op je pols. Dus het is... Ja. En dat is, nou ja, maar dat zijn van die momenten. Dus ik weet niet of ik daar de vraag mee behandel. <laughs> gere... Ik zo. vond het zo erg. Dan ben je chef van zo'n afdeling. Ja, want u liep toen. Al heel wat jaren dan mee ook. En schiet je jezelf op je pols nou, dat, ja, Nou, toch kan dat gebeuren. Ja. En, uh, nou ja, heeft u wel eens andere mensen... Uh, heeft u wel eens uw wapen moeten gebruiken? Andere mensen Ik heb nooit. Nee, nooit. Nee, nee, nee. Het is natuurlijk zo dat in mijn 40-jarige carrière... Dat ja, het is een hele jaren geweest. Vooral als je verder komt in, in, in die... Ja, op die ladder, laat ik het maar zo zeggen. Dan, dan komt daar veel steeds minder operationeel en steeds, steeds meer uh, ja, leiding, management... achter gedoe, ja. vergadering, alles wat erbij zit. Dus ja, ik heb ook jarenlang zonder pistool gelopen. Ik weet nog wel dat ik jarenlang ook wel de straat op ben geweest... dat ik eigenlijk helemaal niet een pistool meenam. Hè? Dus als chef, stel dat er een liquidatie was of zoiets... Of iets, en dan, ik, nou, nou, dan ga ik toch even kijken. Uh, los van het feit dat ik eigenlijk, toen ik in de corpsleiding zat... daar niets hoefde te doen maar toch even je gezicht laten zien. Ja. Maar ook met om te voelen, spreken. denk ik toch? Voeling te houden met de straat. Voeling te houden ja. met, met, met de jongens op straat, regisseurs die dan bezig waren. Bekende mensen die dan geliquideerd waren, enzovoort. Nou, dan, dan, dan nam je nooit je pistool mee. Dat, uh, dat deed je helemaal niet meer. Dus ik was blij dat het ding weg was. <laughs> Vroeger, um, tijdens de opleiding, was ik wel een goede schutter, moet ik zeggen. Want ik ben een keer op de academie de schutter van het jaar geweest. En één keer per jaar waren er dan wedstrijden met geweer en met pistool. En uh, ja, was ik de schutter van het jaar. Dus vond u het ook leuk? Ik vond het wel leuk. Er zijn er genoeg die volgens mij de eerste keer verkrampen. Hè? Die, uh... Ja, dat... Ja, het is toch wel nee, een vreemd heb... idee, dat je, je, je bent aan het trainen... om het uiteindelijk te gebruiken als het nodig is. En dan gaat het om andere mensen die je moet raken. Nou ja, dat gevoel heb ik nooit gehad. Nee, nee. Ook nooit eigenlijk zo, kan ik me niet herinneren... dat. Uh, werd altijd uh, gewoon geschoten. Hè. Dus je moet je voorstellen, dat was toen nog... het Rijksinstituut tot opleiding van hogere politieambtenaren... verschrikkelijk alleen al. Dat was in Hilversum uh, hier. En dan moesten wij altijd vrijdags met karabijn... Uh, oude mauskarabijnen op de Kruiloze Hei... Uh, gingen wij daar schieten. En uh, ja, dat was altijd... Uh, echt roosjes echt. pikken enzovoort. En, uh, daar waren we wel goed in, gewoon ja. alles bij elkaar. Ketjes. Ik zit hier tegenover uh, ooit de schutter van het jaar. Ja. <laughs> Onvoorstelbaar. Ja. U heeft altijd in Amsterdam gezeten. Ja, ja. ja eigenlijk altijd in Amsterdam. Uh, waarbij de laatste twee jaar een soort combinatie is geweest... Uh, met uh, de KPD, Korps Landelijke Politiediensten. Mm -hmm. Omdat ik daar toen als adviseur geholpen heb... bij de bouw van de Nationale Recherche. Okay. Dus het is... Uh, 40, 39 jaar, nou eigenlijk, 41, het is totaal 41 jaar. En ik weet nog wel, toen in die tijd was een discussie... die Nationale Recherche moest gebouwd worden. En er was een discussie in Amsterdam over, met Job Cohen ook. En uh, die zei, nou, ik vind best dat Job daar naartoe gaat... maar hij gaat niet weg uit Amsterdam, hij blijft ook. Dus dan doet hij het me allebei. Ja, ja. Nou ja, dat heb ik toen ik ook gedaan. dus gedaan. Ja, ja, ja. En, en dat gaat ook wel over, dan. niet zo'n zo probleem. Maar het is heel leuk om zo'n nationale recherche op te bouwen. Van niets tot ja. iets wat er toen moest komen. Uh, en en uh, ja, uh, toen heb ik eigenlijk ook voor het eerst... in die tijd Nederlandse recherche leren kennen. Dus uh, met de betrokkenen toen van de KPD ben ik rondgegaan in Nederland naar alle rechercheafdelingen. Dus kwam je in Rotterdam. Er zat een zaal vol rechercheurs in Amsterdam, in Groningen, in, uh, in Brabant... Die hele het clubs het hele toespreken door het hele land heen. Ja, ik vond het een geweldige ja. tijd. En, uh, en een beeld geven van een soort visie van wat moet er nou gebeuren met die aanpak van uh, de internationale georganiseerde misdaad. Ja, want u wat gaan is we doen? Dat natuurlijk wel, eigenlijk van nou ja, het begin af van dat u in Amsterdam zat, is het. Op de Warmoestraat is het flink opgekomen, de georganiseerde misdaad. In de loop der jaren is er ook een hoop veranderd. En als ik dan wil ik even die, die Charles Wolfsman, Charles Z... Te uitpakken voor mijn gevoel staat hij een beetje symbool voor voor de oude de oude boef nou, dat, hij, nog niet zo hij net, de wereld hij zat net aan het begin zou je kunnen zeggen van de jaren negentig beetje de romantiek nog dus in het begin van de jaren negentig ik denk dat 92 was kwam dan even dan eerst dat verhaal de de politiek heerst De minister kwam met het dreigingsnota uh, georganiseerde misdaad. Met eigenlijk de beschrijving van... welke dreiging, als je kijkt naar Italië... de maffia, ja. de invloed op de politiek... wat staat ons hier in Nederland gebeuren? Wat hij eigenlijk deed, Heers Berlin was... Uh, uh, in het kabinet... Uh, medewerking of... of, of uh, hij moest organiseren dat in ieder geval... alle ministers daar ja tegen zeiden... zodat er geld werd vrijgemaakt. Dus heel bijzonder. Ik werd gebeld door hem. En zegt hij... wil je op vrijdagochtend in het kabinet... Een keer een verhaal houden over georganiseerde misdaad. Ik denk, nou, dat is op zich uh, wel leuk. Dus ik zei, nou, ik, uh, ik ga komen, dat ga ik wel doen. Nou, moet je je voorstellen, dat was het kabinet Lubbers. Mm -hmm. Met Van den Broek en met al die figuren zaden. En die er zaten. En die hadden dan pauze op vrijdagochtend. En dan kwamen ze binnen in een zaaltje en dan moest ik dan wat doen. Ik weet nog dat ze In al... uniform. Aan. In, in uniform, ja, inderdaad. Ik weet nog dat ze een flensje. Aten, hè? Dus in de pauze. Wat voor details heeft u onthouden? Ja, dat, dat zie je. En van tevoren hadden we nagedacht: van wat gaan we daar nou neerzetten? We moesten iets doen, hè? Ja. los van het verhaal. Nou, toen was het was bedacht: oké, okay, het licht zou uitgaan. Het, zou helemaal, het werd helemaal donker. Ze dus zaten daar, er werd nog wat gezegd, maar toen het licht uitging en donker werd, werd het stil. Mm -hmm. En toen, via de, de, de, de, de luidsprekers, een enorme dreun. En toen kwam het beeld van de rechter in Italië in, op Sicilië... die opgeblazen werd. En toen hoorde ik een van die ministers zeggen... Aad, daar gaat je huis. Dat was Aad Costo, die was staatssecretaris ja. toen. En net een paar maanden daarvoor... was er, was er inderdaad een bomaanslag ah. op zijn huis geweest. Dat was ook wel een opmerking, hè, onder elkaar. Maar goed, ik heb daar toen... nou, half uur, drie kwartier een verhaal gehouden. En er is een hele discussie met allerlei ministers geweest. Ja. En is Berlin zei later, Joop, goed gedaan. Geweldig. Een half jaar later, dus dat geld wat hij toen kreeg, werd gebruikt voor de opbouw van het IRT. Nou, nog geen jaar later heb ik ook het IRT weer opgeblazen. Dus ik was vriend met Hirsch Berlin, maar daarna was het ja. toch een groot drama met hem. En Komt zo. we straks over op die IRT? <laughs> ja. Maar ja, eerst... Toen, toen ja. kwam Charles Volsman. Eigenlijk in die tijd. Hij was natuurlijk al in de jaren tachtig, had hij zijn Hash-imperium opgebouwd. Ja, want dat voor duidelijk, hij heeft altijd alleen in de softdrugs gezeten. Hij heeft nooit altijd in de harddrugs nooit gezeten. In harddrugs. En dat kwam ook uit de jaren tachtig, die periode. Meerdere criminelen hadden zitten kijken, dat waren echt die Amsterdamse criminelen, handige jongens. Zeiden, nou weet je, je kunt kiezen voor de heroïne of de kook of de hash. Als je voor de heroïne gepakt wordt, ga je jaren de kast in, bij de kook ook. En bij de hash, daar doet justitie eigenlijk niks mee. Uh, ook in de jaren tachtig werd wel eens een container een hash gepakt. Nou, dan, dan, dan kreeg je drie maanden. Of het stelde ja, ja. eigenlijk niks voor. Dus het risico dat je gepakt werd met hash was niet groot. Terwijl je daar goud aan ik kon het zeggen, verdienen. Ik, ik heb begrepen wel dat de hij de in zijn oude villa. die ooit aan René Froger daarna is verkocht. dat ja. daar geldtelmachines stonden. Ja. omdat het geld echt gewoon. Zo enorm binnenkwam waar iemand 24 uur per dag geld te brieven Ja enorm. Dus de dus, dus, dus jongens die waren handig. Dus inderdaad, toen het onderzoek begon... ik denk dat we drie jaar met hem bezig geweest zijn. Ergens in 1993, 1994 is dat begonnen, zo in die periode. Nou, dus, dus dat was ook het begin van het wet, wetsartikel over de uh, lidmaatschap georganiseerde criminele organisatie. Dus ook de recherche moest helemaal eigenlijk weer opnieuw leren... van wat is dat nou? Ja. Je moest die criminele organisatie... Wanneer is de criminele leren? organisatie? Wanneer, wanneer zijn strafbaar? het ja, Wat zijn er voor divisies? Ja, dus ja. hij had een geweldsdivisie. Hij had een soort informatiedivisie. Daar kan ik ook nog wel wat over vertellen. Hij had uh, een divisie toch met specialisten, financiële specialisten. Zwolsman nou, had het allemaal. Oh, Zwolsman, ja. hè? Hij was de baas, hè? de grote ja. jongen. Dus het was echt, zou je kunnen zeggen, zo'n organisatie. En stap voor stap is die organisatie in beeld gebracht. En uh, uh, wat mij dan tegenviel eigenlijk bij de veroordeling... daar had ik het gevoel dat de rechters nog iets hadden van... ja, maar het is toch hash? Is dat nou zo belangrijk? Nee, ja, het was wel hash, maar het was een, voor het eerst een criminele organisatie. Nou, het is wel heel veel commotie geweest uh, voor de rechter in die tijd... omdat uh, ook onder druk van die advocaten de rechters heel scherp keek of Amsterdam, wij de recherche, wel net de opsporingsmethode hadden toegepast. Ja. We hadden net de IRT-affaire achter de rug. Dat We ging hadden over het, weg, het gecontroleerd opgeblazen. doorlaten van drugstransporten door politie en justitie. Ja. Dat weet iedereen nog wel Maarten dus, van, maar van Traals, voorzitter. Ja, dus de advocaten riepen naar boven om het zo te zeggen. Ja. Ja. Dus de advocaten riepen: Nou, die Amsterdamse recherche heeft natuurlijk hier ja. ook smerig spel ja. gespeeld. Hè. Terwijl wij de IRT-affaire aangezwengeld hadden. We hadden ook gezegd van, dit is, dit is te gek. Er, waren, er was 400.000 kilo hash was er doorgelaten. Op de markt gebracht. Ze zeiden, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Dus uiteindelijk in een dat... poging toch van politieinstitutie... om uiteindelijk de grote boeven te kunnen pakken. Ja, dat was de gedachte, ja. maar ze zijn nooit gepakt. Nee. Uh, wij, hebben dat toen, uh, ja, wij hebben dat toen afgestopt. Uh, feitelijk, als je ernaar kijkt... leidde die methode tot een soort samenwerking tussen recherche justitie en criminelen, die met elkaar een drugslijn hadden... en eigenlijk toch wel 400.000 kilo hash aanvoerden, op de markt brachten. Nou, als er iets een corrumperende werking heeft, dan heeft dat het wel. Je moet je ja. voorstellen dat in loodsen, als zo'n container weer aankwam... dan werd het spul uitgepakt. Daar waren criminelen bij, daar waren regisseurs bij... er was een officier van justitie bij. Dan denk je, hoe haal je het in je Bizar. kop geworden om dat te doen? Om dan uiteindelijk informatie te krijgen. De, als dat door was gegaan, dan was een groot deel van de Nederlandse politie, of de recherche eigenlijk en justitie, die de, ook waren officieren van justitie bij betrokken, waren zo gecorrumpeerd door criminelen. Criminelen hebben zich geweldig kapot gelachen. Ja. Moet je voorstellen dat die miljoenen hebben verdiend onder dekmantel van de politie. Met, met, ze werden door de politie geholpen, bij wijze van spreken. En het geld mochten ze houden. Dus die jongens maar hadden die... er nooit de mogelijkheid ingezet dat ze uiteindelijk wel hun doel hadden bereikt? Nee, volgens mij niet. Waarom niet? Omdat die criminelen dat helemaal niet van plan waren. Dat, uh, om die informatie, Als ze die informatie al hadden... Het ging in dat ze dan andere criminelen zouden ja, het opvangen. Het ging echt om de grote vissen te vangen. Het hè? ging dat om was de idee. grote ja. vissen. Ja. De vraag is wie de grote vissen waren. Of niet de criminelen waren waar de politie mee samenwerkte. Ja. In die tijd. Of die waar, de, waar ze dan eigenlijk de informatie over wilden. Maar, it, it, ja, is het is vind... maar het is zo naïef. Het komt zo naïef over, vind ik. ja. Maar, je moet je, nee, maar wacht even, je moet je voorstellen, de druk van bovenaf en terecht was groot om nu de georganiseerde misdaad aan te pakken. Het kabinet ja. had geld vrijgemaakt. Er moest resultaat komen. En als er resultaat moet komen, je kunt het vergelijken bij de banken. Banken, aandeelhouders, dan moet er resultaat komen. Wat gebeurt er onder in de organisatie? Dan wordt er dus steeds meer risico genomen. Dan gaan. Mensen gaan met woekenpolissen over de grens heen. Zoals regisseurs bij ons met opsporingsmethodes om succes te halen... ook die grens overgaan. Ja. Dat, dat mag dan gebeuren op een bepaald moment. Maar dan kun je zeggen, waar is die leiding? Kijk die leiding mee en zeggen ze op een bepaald moment... Ho, stop. Ja, ja. Of is het zo dat het in een geheim kamertje gebeurt... waar niemand kan meekijken, en dat gebeurde in werkelijkheid. Hè? Niemand wist meer wat er precies gebeurde, alleen een paar mensen... Nou, dat, je kunt die dingen vergelijken. Als de druk van bovenaf door de leiding, de topleiding, opgevoerd wordt... en soms terecht, er moet resultaat gehaald worden. Nou, dat hebben we bij banken ook gezien. Wat wat heeft ge u daar zelf nooit mee te maken gehad? Die druk, die hete adem niet gevoeld, die druk gevoeld. Ik heb dat niet zo gevoeld, nee. Ik heb uh, ja, wel druk gevoeld van resultaat halen. De stad veiliger maken, ja. bij wijze van spreken. Maar dat je dan... Ja, dat je dan... Uh, ik, ik had dus in de loop van de tijd zoveel geleerd... aan ah, van de corruptie aan de Warmoesstraat en door zo'n irt affaire dat wat voor druk er ook gebeurde, dat je wel de druk opvoerde naar beneden... maar tegelijkertijd ging kijken wat er gebeurde. Hm. En ook op een gegeven moment zei van... jongens, stop daarmee, dat doen we niet, hè? Uh, uh, Dus, dus uh, het is, je mag best druk opvoeren. Je mag best een organisatie zijn waar gepresteerd wordt. Grenzen opzoeken? Grenzen opzoeken... Als je dat niet doet, als er niet een pressie is in die recherche... om de boeven te vangen, dan lukt het niet. Nee. Dus dat moet er zijn. En tegelijkertijd kijk je mee. We hebben op een gegeven moment, in, in, uh, ook in die eindjaren negentig... Uh, en eigenlijk na de eenwisseling, zijn we ook begonnen met... een afdeling op te bouwen die over de schouder mee ging kijken... Tegendruk geven, meekijken, adviseren, roepen: ja. van dit gaat fout, bij wijze van spreken. Wat bij de recherche. Een beetje luister in de pijl spelen, eigenlijk. Ja. Ja. Wat bij de recherche niet zo normaal was. Nee. Nou, in die periode. Komt dus Charles Volsman als eigenlijk de eerste zaak van de centrale recherche. Nou ja, daar gebeuren. Eh, onder leiding van Willem Wolders, eh, die heeft dan een unit. Eh, met... met het rechercheurs die zijn, drie jaar lang bezig... Hij leidt het onderzoek. Hij bij leidt Solzman. het onderzoek. Ja. Drie jaar lang zijn ze dan met, met Solsman bezig... om dat allemaal in kaart te brengen. Om dat allemaal in beeld te brengen om het bewijs te leveren... dat er hier sprake is ja. van niet alleen hashhandel, maar een criminele organisatie. Geweldig onderzoek. En tijdens dat onderzoek dan wordt op een gegeven moment blijkt... dat Willem Wolders thuis wordt afgeluisterd door die criminelen. Moet je je dat voorstellen, dan hebben ze vlakbij in zo'n zo PTT-huisje in zijn straat... hebben ze een apparatuur aangebracht... waardoor ze op afstand zijn telefoongesprek kunnen afluisteren. Nou, dat heeft ellendige gevolgen gehad. Was Vosman echt de eerste die dat deed? Die ja. eigenlijk dus de politie liep uit te dagen en een stap nou, voor was? Hij, hij, hij, had hij wist alles eigen... al. Hij wist, hij wist precies wat er gebeurde. Dus hij, uh, hij brak in. Hij, liet in niet, hij deed het niet zelf. Hij liet inbreken. Ook bij Willem Wollers is ingebroken. Thuis, ja, moet je voorstellen bij de officier, Lente, is toen ingebroken. Lente is ook bedreigd, of dat nou, weet ik nog niet helemaal zeker... maar die was dan het sporten op een gegeven moment, hardlopen... en die werd van de weg afgereden. Dus In opdracht ge... van Zwolsman ook, of dat is niet duidelijk geworden? Of dat, dat is dat niet zo duidelijk was. geworden, maar de indruk was wel ja. dat, er, dat er dus dingen gebeurden. Ja. De zaak werd onder druk gezet, op een of andere manier, onder pressie... en tegelijkertijd werd informatie ingewonnen. Dus gesprekken tussen Willem Wolders en Lente over die zaak... Ja, die kwamen in handen van die criminelen, moet je je voorstellen. Nog erger, um, op een gegeven moment had Willem Wolters een gesprek met CIA-mensen over. Uh, eigenlijk Wat is de Nou, de criminele in inlichtingendiensten. Okay, ja. Over we waren gewoon het filosoferen. Even gewoon over de telefoon met elkaar. Dat ging nog over de oude IRT-affaire. Van wie zouden nou die informanten, in, want dat was dus nooit goed bekend geworden: die informanten in de IRT-groep geweest zijn. Wie waren dat nou? Nou, werd een naam genoemd Haagse Kees. Om maar wat te noemen. Ja. En het bleek later ook Haagse case te zijn. En die, dat raakte dus door wat er toen over de telefoon gezegd werd... raakte dus in die criminele wereld bekend. En ook dus bij Haagse Kees. En die dienden een claim in... Bij, uiteindelijk bij het departement. En de minister... Zorgdrager heeft toen 1 of 2 miljoen aan die crimineel uitbetaald. Ja, moet je voorstellen, door dat telefoontje... Onvoorstelbaar, hè? Ja, en uh, meneer uh, Haagse Kees ging dus met 2 miljoen uh, in Den Haag of in Rijswijk... zitten in zijn villa enzovoort z'n Nou, hier maar zit hij dan. Dat, dat blijft, ja, je krijgt, heeft u zo'n sympathie gehad voor Zwolfsman, zit ik te denken? Want hij was natuurlijk in die zin heel slim. Hij heeft nooit mensen, wat je tegenwoordig natuurlijk veel meer hebt... hij heeft geen mensen omgelegd. Hij heeft altijd gezegd van, dat doe ik niet aan, ik zit in de softdrugs niet in de harddrugs. Nou, nee, ik heb, ik heb eigenlijk voor criminelen nooit sympathie gehad. Hooguit nee? dat je natuurlijk voor de inbrekers, hè, die die daar kon je nog wel bewondering hebben bij wijze van Nou ja, je, ja, dat bedoel ik. Maar Sjolsman dat... heeft het in die zin toch ook slim gedaan. Ja, hij heeft het eh, slim gedaan. Ja. Dus zo kun je dat ook. Een ander voorbeeld was, uh, ja, maar ik wil niet zo snel sympathie, want dat criminel, Dus het is goed dat Solsman gewoon helemaal tot de grond toe gelijk gemaakt is, hè. Hij, hij leeft niet meer nu, maar er ligt nog voor zijn nabestaanden... nu nog een claim van 22 miljoen of ja. 32 miljoen. Echt waar, puksen. zoveel? Dat is het meeste wat ja, ooit... Ja, hij is wel ook een van de eerste geweest die helemaal kaal geplukt die is. Die helemaal kaal. En het ja. is nog het, het hoogste bedrag hoor in Nederland... wat op dit moment toch nog betaald moet worden. Hè. Dus... Prachtig, gewoon hè? Het moet ook maar gewoon duidelijk zijn dat er geen cent mee verdiend wordt. Hè? Dat, daar gaat het ook om. En al die verhalen van romantiek, weg ermee. Hè? Het ene moment hebben ze miljoenen en het volgende moment zijn ze weer gesloopt. Ja. En ik vind, ik bij wel een beroep van criminelen. Nou weet je, weet of je wordt door je maatjes je overhoop geschoten. of je wordt door de overheid je gepakt en je wordt helemaal geplukt. En zo hoort het te zijn. Ja, maar Barsten. dat is wel echt de politieman in die, ja, die nu spreekt. Tuurlijk. Want er zijn er genoeg die zeggen: na nou, de covid genoeg. Dus waarom genoeg... romantiek? Nee, maar er komen er genoeg, die lopen ermee weg. En die kunnen prima ergens op een uh, mooi tropisch eilandje... hun laatste dagen slijten met bakken als... met geld en weer die bloedmooie vrouwen. Dat zijn vrouwen. allemaal leuke verhalen van de pers bij wijze van spreken. Want als ik nou kijk naar al die oude Amsterdamse criminelen... dan is er niet één eigenlijk gewoon rijk geworden. Laat me even wezen. Holleder zit daar nog in zijn celletje. Uh, noem ze maar op. Al die jongens van de oude klem van die... Is geliquideerd, is geliquideerd. De meeste zijn er niet meer. Er zal een enkeling misschien een enkeling het gered hebben. Nou, dat zijn er niet zoveel hoor. En natuurlijk, de, gro de groep criminelen is veel groter. Is veel internationaler geworden. Ja. Dus de greep daarop is... Ja, je pakt altijd maar incidenteel hier en daar. Pak je plukjes eruit. Maar als ik kijk naar de echte oude arrogante Amsterdamse groep. Hè? Heineken ontvoerders en al die jongens uit die tijd, uit de jaren tachtig. zijn allemaal gesloopt. Of leven niet meer, of wat dan ook. Maar de nieuwe, is er een nieuwe kern bezig? Ja, natuurlijk, er is een nieuwe kern. Alleen die is minder zichtbaar nog. Ja. Maar zijn is... dat meer de Joegoslaven... en meer vanuit nee. het buitenland dat hier komen? Nee, of nee, ook nee, nee, nee, de nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee je de nieuwe kern... Um, zijn eigenlijk is de nieuwe... laat ik het maar even tot Amsterdam beperken... de nieuwe Amsterdamse bevolking. En de nieuwe Amsterdamse bevolking is gewoon multicultureel. 170 nationaliteiten. Dus in de criminaliteit... zijn nieuwe jongens... Uh, jong met elkaar opgegroeid ja. op school. En dan, is, dan zie je dus dat de Marokkaan met de Turk... met de Antilliaan en met uh, de Nederlander... dus omdat ze niet vanwege hun afkomst... maar gewoon omdat ze goed zijn, met elkaar opgroeien... en uh, op een gegeven moment crimineel aan de slag zijn. Ja, dus niet zozeer loopjongetjes geweest van de Holleders? Die zijn, die zijn zeer, zeer... die hebben een veel snellere carrière doorgemaakt. Ja. Zijn over het algemeen... Hebben minder gevoel mee, dogelozer. Dat is natuurlijk ja, harder is het geworden. Harder? Harder, absoluut harder. Minder zichtbaar. He, die, die, die oude Amsterdamse clan kwam ook in beeld bij de pers op een gegeven moment natuurlijk. He, vonden het zelf ah ja, ook wel leuk. Rossman he. heeft zelf ook genoeg interviews gegeven. Hij ja, was heel open over wat hij had gezegd. Vonden het ja. heel leuk. Ja. Ja. Nou, die categorie zie je niet. Dus zijn er jongelui van 18, 19, 19? Zo jong. Nou, daar, zo beginnen ze al. Zo in de leeftijd tussen 18, 19, 25 jaar, 26. Uh, uh, zitten al heel snel in de drugs. Uh, geweld erbij. Komen niet in beeld, worden wel gepakt hier en nou, daar. Zijn maar het is dus de... wel lastiger om grip op te krijgen, dan denk ik. Nou ja, er zijn wel veel onderzoeken naar. Dus, dus worden er worden ook wel veel gepakt. Alleen je hebt ook bij die categorie veel minder geruchtmakende zaken dan voor de rechter. Ja. Kijk, als Volsman voor de rechter stond... had je een geweldige ja, show. Ja. Nou, die shows die zijn er nu ook niet. Nee. Terwijl die gasten af en toe wel gewoon voor de rechter staan. En er zitten er ook meerdere van vast bij wijze Is het Alleen... goed dat het niet gebeurt? Ik zit te ik aan het beeld wat er natuurlijk nog te veel heerst... van nou, de politie, ja. van ze doen het niet, ze redden ik het niet, wel, ze vinden ze niet. Ik vind het wel goed in die zin. Ik vond dat beeld toen in de tijd van de oude Heinekenklen... En dat is niet de schuld of zo, dat is niet negatief naar journalisten bedoeld... maar ze zijn daardoor ook wel neergezet Zeggen, de als... de heldenstatus bijna. Ja, dat waren de grote jongens. En ja. daar keek iedereen naar. en ja. In de bondjas zaten ze bij Ajax op de tribune, bij wijze van spreken. He, feest, weet ik veel. Nou, dat was toch wel geweldig allemaal. Nou, dat beeld is toch weg, hoor. Ja. Dat beeld is ja, niet meer. We zien meer. het niet meer. Uh, je ziet het niet meer. Nou ja, soms komt het wel tevoorschijn. Hè. Dus wat in Amsterdam nou pas is geweest... dus een besluit van de burgemeester... uiteraard op verzoek van uh, hoofdcommissaris Welter... om, uh, hoe heet het, die, die Free uh, Fighters... Om, ja. om die parties aan te pakken. Want daar komt van... Oh, daar, daar vind je dus waar daar ik het nou over ze. heb. Hè. Ja. Daar zie je Alleen bij naam en toenaam kennen we ze dan veel minder. Maar ze zijn er dus wel. Ja. Die jongens die zijn er wel. En uh, dat kwam op die galas enzovoort. En uh, het is terecht dat dat aangepakt wordt. gaat wel wordt. door. Ja, ja, net zo goed als dat. Maar dat is dan weer de oude clan, ook op een gegeven moment, Het heeft ook jaren geduurd. Bestuur op een gegeven moment toch de wallen aangepakt heeft. Uh, dus dat had ook tien jaar geleden ja. al kunnen gebeuren. Soms duurt het lang. Ja, als je het zo bekijkt, is het toch een hoop gebeurd, hè? Ja, een hoop ja. gebeurd. Ja. Kijk, dus het beeld wat vaak neer wordt gezet... is dramatisch over de onveiligheid in Nederland. Dan zeg je, ja, hou even, waar hebben we het nou over? Hè? Ik kan rondwandelen in Amsterdam en niet dat daar niks gebeurt... Maar daar zijn geen no go areas. Uh, over het algemeen vinden mensen, als je ze spreekt, heel plezierig. En de politiek roept er vaak van... wat is het toch beroerd met de veiligheid hier in Nederland? Waar hebben jullie het over? Kom eens kijken dan gewoon. Wat he? vindt u dan nu van de huidige minister? Minister Opstelten? Uh, ja. ja, nou ja, ik begrijp wel dat hij dat doet. Nou, maar hij is heel voortwaardig. Toch... Er komt toch ieder... Ik... Gok, ik durfde bijna in een fles wijn op te zetten... dat hij toch wel elke dag met een nieuw plan komt... om de veiligheid te bevorderen ja, in Nederland. Ja, nou, land. dus ik, ik, hij moet veel waarmaken dan. Mm. Door alles wat hij maar zegt. Is is nodig dan wat hij zegt. Nou ja, weet je, je drinkt me eigenlijk een beetje door. want daar, wou ik eigenlijk, daar wilde ik niet zo over zeggen. Ik, ik vind dat ze wel een beeld neerzetten... Dat, ze, dat het gaat over het onderbuikgevoel van mensen. En dat de werkelijkheid niet altijd meer... Um, en de plezierige kanten, positieve kanten... allemaal niet ja. zo zinvol zijn. Want het beeld moet zijn dat het slecht is. Dat het beroerd is. Dat is net zoiets wonderlijks. Dat uh, als je aan de Nederlander vraagt... van uh, hoe is het nou? Dan zegt de individuele, individuele Nederlander... gaat prima, prima weer bij. Ja. Maar als je zegt... en, en kijkt u naar Nederland. Nou, het is wel heel slecht. Ja. Hoor. Het is ja, wel nee, heel slecht in hoeft er ook niet te lang bij te blijven hangen. Maar ik heb natuurlijk jarenlang in Rotterdam gewoond. En ik verbaas me er wel over dat de hoe... hoe uh, Opstelde was als burgemeester en hoe die nu als minister klinkt. Als burgemeester was hij juist ook wel van de harde de grenzen opzoeken, de harde aanpak, maar wel het vertrouwen houden in zijn stad. En wel zeggen dat het beter gaat, dat het veiliger is geworden. Nee, en nu luister, heb ik die idee. Nee, laat, laat ik er dit bij zeggen. Het is veiligheid is voor een deel een gevoel van veiligheid. Ja. En wat Opstelde doet, is inspelen op dat gevoel van veiligheid. Hij roept terecht dingen of niet terecht dingen, maar die mensen een gevoel van veiligheid geven, Los van de vraag of het nou echt helpt. Wat ja. ik een voorbeeld geef, Supersnelrecht. Ik heb ze ook al horen roepen. Super, supersnelrecht. Dan ja, zou je binnen 24 uur hè, voor de rechter. Ja, nou weet je, ik word er helemaal niet goed van. Hè? Dus, Want het begint al, we hebben snelrecht. Snelrecht wil zeggen dat je... je hebt normale zaken die normaal worden behandeld... en snelrecht, dan gaat het sneller. Nee, nou, dat is dan kennelijk niet voldoende. Dan moeten we supersnel. En ik heb al een keer een hoofdofficier horen roepen. We hebben nu super, supersnel. Ja. Het is dramatisch. Als je daar als kenner in kijkt. Weet je, wat een zootje. Ga nou eens gewoon. Maar waarom gewoon... staat er dan niemand op die zegt. Jongens, laten we nou gewoon even normaal doen? Ja, maar dat past niet meer. Dat kan niet meer. Neem nou... Waarom kan dat niet meer? Nou, dat is toch de macht van politiek, de combinatie van media, kijk nou wat er gebeurt. Nee, nee, maar de politiemensen nee, nee, nee. kunnen nee, nee. toch daar niet genoeg mee maken? Die laten dan dus hun, hun hoofd hangen naar de politiek. Nou, dat is ook zo. Neem ja. nou het verhaal van die bonnenquota. Even, even dan. Dus dat in de, als je de Telegraaf zo uh, las... dan werden de korpschefs werden onthoofd, bij wijze van spreken. En iedereen die nog het lef had als korpschef daar iets over te zeggen... laat staan... Iets van een bonnenquote had. Die werd ja. meteen afgemaakt, die moest ontslagen worden. En de politieke jongens en de vakbonden. stonden allemaal te juichen dat dat gebeurde enzovoort. Nou, dan. Ik vind het wel jammer. Want het liefst had ik er nog gezeten en geroepen. Mag ik even het woord hebben? Zal ik u even vertellen wat er aan de hand is bij wijze van spreken? Ah, het is haast al onmogelijk om er op dat moment in Waar, zo'n Waarom? Waarom zijn er dan geen mannen meer zoals u, of vrouwen zoals u die dat wel doen? Nou, dat is kennelijk toch heel moeilijk. Maar dat is, is dat angst dan dat om, is toch, voor je dat eigen is... carrière? Nou ja, ja. Maar dat is toch erg, als dat zo is? Ja, maar ik, de tijd is wel anders. Kijk, in de tijd uh, had je Erik Noordhold, die is daarmee begonnen. En die hebben ze dan... Ja, daar, daar, die, die kon nog wel met, met, met rugdekking van Ed van Tijn, kon die dus allerlei vreselijke dingen roepen op een gegeven moment. Dat was toch ook allemaal wel mooi. Ik zelf heb toch een tijd gehad dat ik ook dingen geroepen heb. En dat ik gewoon, ik geloof dat ik van van Cohen en Patijn zo'n tien disciplinaire straf heb gekregen of zoiets. Dacht ik, nou weet je wat, hè? Bekijk het allemaal af. Is, is welte dan nog wel, de, de huidige nou, dus, dus, dus, politiechef in Amsterdam... nog wel zo iemand? Jawel, die die die, die heeft nu onlangs nee, een relletje doet... veroorzaakt met de boerkamer. Die, die doet zei, het niet Maakt goed. niet uit wat ik zegt, een... ik doe het niet. Nee, nee, nee, nee, ik vond het een hele mooie opmerking van hem. Hij liet dus zien dat hij daar als politiechef... en zijn boodschap ook naar zijn personeel, dat is heel belangrijk... zegt op een gegeven moment, jongens, als daar boerka's komen... dan gaan wij... Uh, niet op een normale manier controleren of handhaven of wat dan ook. En wat hij dus eigenlijk zegt is... als politiechef blijf ik ook mijn geweten volgen. Ja. En dat is heel mooi. Maar dat hij, hij dat kreeg het nog over zich heen. Nou, dat is prachtig. Maar niet dat alleen dat dat vanuit de politieke hoek. Nou, dat is prachtig, maar hij bleef wel overeind. En hij ging niet, wat dus vaak gebeurt, in zijn schulp kruipen... in de zin van, het spijt me. Ik had het niet moeten zeggen, nee hij heeft keurig is hij achter zijn verhaal blijven staan. Ik vind dat hij het geweldig gedaan heeft. Ja. Dus ze, ze hebben wel eens kritiek op hem gehad in de tijd... Hè, dat hij uh, met Job Cohen die ruzie had. Nou, hij heeft het heel netjes gedaan. En deze uitspraak is zo belangrijk. We hebben dat zelf ook een keer meegemaakt... en hebben een discussie gehad over de 30.000 30 uh, asielzoekers. Ja. En toen werd door het kabinet besloten het stond te gebeuren dat die 30.000 uitgezet moesten gaan worden. Kranten schreven over ja. opnieuw deportatie. Dan krijg je toch dat gevoel. En wij hebben toen ook een discussie met elkaar gehad met Jelle Kaepen en zo. Gaan we dat dan doen? Toen zeiden we, dat gaan we niet doen. En dat niet betekent, uitzetten, niet We gaan ze niet uit, we gaan ze niet nee. helpen. Ja, maar dan moet je je pet inleveren. Want uiteindelijk, als je dan niet een besluit democratisch genomen ja. besluit uitvoert... Nee, maar dat is precies wat ik bedoel. Uiteindelijk heb je dus wel ook de macht... Of dat macht dus misschien niet terug. Nee, je mag het niet. Je moet het, je, als je, en je moet het spraak, doen, maar als je het gewoon voet bij stuk houdt van ik doe het niet. Nee, oké. Okay, dan zou je dus eigenlijk gewoon op dat moment consequent moeten zijn en je ja. pet moeten inleven. Dus het kan zijn dat Welte uiteindelijk, als het doorgaat, als die wetten zou komen en zegt ik doe het niet, dat je dan je pet. Wacht u dat? Nou. Wij hebben er toen ook wel tegen elkaar gezegd over die asielzoekers. Als dat zou gaan gebeuren en we doen het niet, dan kan het betekenen als we het echt niet gaan doen. Ja. En Den Haag zegt en je doet het. En wij zeggen nee, we doen het niet. En je burgemeester zegt je doet het en je doet het niet. Dan moet je weggaan. Ja. Dat is een consequentie van het verhaal. En dan maar blijf dat je is wel bij je principes. Ja, dat heeft toch ergens met geweten te maken. Dus kijk, um, de politiek kan zeggen wat je wil. En het is goed dat er een democratie is. Maar soms is het ook goed dat er politiebaas zijn die zeggen... nou, weet je, ik kijk scherp wat jullie willen. Ja. En uh, ik blijf toch mijn eigen geweten volgen. Het is niet zo. Men roept dan, de wet is het uitgangspunt... en u heeft als politiebaas de wet uit te voeren. Ja, maar mijn geweten staat daarboven. Ja. Vergis je me niet. En dat zei Welten. En hij kreeg de hele wereld over zich heen. En hij bleef gewoon rustig staan. Ik vond dat die jongen het geweldig had gedaan. Ja. Ik was daar heel blij mee. Ik wil met u terug, meneer Van Riesen. naar... Uh... Nou, laten we maar eigenlijk gewoon even luisteren. <middels> heel zachtjes, Hill Street Blues. Hill Street Blues, <laughs> ja, zeker. Nou, de politie toch, van mijn Waar u de Warmoestraat, waar u lang mee heeft gewerkt, mee vergeleken. Ja, dat is dus, als je keek naar Hill Street Blues... dan had je meteen weer het gevoel van de Warmoestraat. De chaos, de, de, dus de troep, de periode Warmoestraat. Ik heb in 68, 67, 68 als jonge inspecteur daar gezeten. En toen was het helemaal nog het oude bureau... En in 1975 ben ik daar als chef van de recherche gekomen. Jelle Kuiper kwam uh -huh. toen op dat moment als chef van de Uniformdienst. Ze dus we kwamen daar tegelijk. Maar, maar waar die... zit die vergelijking in? Wat, wat, de, de Hill Street Blues, het was een ha redelijk harde, rauwe... Uh. Ja, volgens mij een realistische nou, de, de, politie de chaos, de chaos aan het, aan het bureau. Dat, wat er, dus dat, ik heb het wel eens beschreven, als je ochtends binnenkwam... dan begon je met uh, de balie schoon te maken... want het bloed van de nacht zat nog op de balie. Bij van spreken, <laughs> ja. He, brokstukken, Wat ellende, vies. Van, van die in het politiebureau zijn afgespeeld. Ja, dus, dus, dus het was ook vaak vechten in het bureau zelf. We hadden dronken lui die dan... Uh, dan waren de cellen allemaal vol... En dan, dan kreeg je dat een gevecht in de wachtkamer bij wijze van spreken. En, uh, ja, dat, je kon het zo gek niet bedenken. En er was oorlog buiten altijd. Dus je rende dan met de hele groep weer naar buiten. En dan werd het platgeslagen. Het was ook de tijd, 68 nog, dat we met de sabel rondliepen. Je kunt je niet voorstellen, 19, wanneer is Willem-Alexander geboren? 68? 67? Uh, ja, 68, 68 of 69, geloof ik. Nou, Zoiets, er, was, ja. er was toen natuurlijk, in die tijd had men... De bevolking nog problemen met Klaus, hè, wat, wat mm. geweldig veranderd is allemaal. Maar op het moment dat Willem-Alexander werd geboren... die avond ontstond er een geweldige rel op Dam. Uh, en ook een echt geweldige Duizenden mensen op de Dam in één keer. Geen ME. Ik had de dienst aan de Warmoesstraat. En ik had uh, tien agenten. En wij hadden het dus enige, enige bureau die, uh, die uh, de sabel droegen. Dus wij gingen kijken op de Dam... Eigenlijk, nou, eerst maar eens even kijken. Nou, het was chaos. Er werd met een boomstam werd een, een huisje in de prak. Zo rondom half elf was het ongeveer dat ik tegen die jongens zei van... jongens, er is volgens mij alleen nog gespuis hier. Uh, we gaan naar het bureau, we gaan de sabel halen... en we gaan in één keer de dam leeg slaan. Het klinkt echt bijna middel-eels. Ja, <laughs> <laughs> ja, het is echt ook... Ik mis de paarden nog in de ridderhelmen. <laughs> <laughs> ja, maar moet je je voorstellen dat je dus met tien man, met sabel... de dam oprent en ja. in één keer de dam leeg slaat. En in één keer, hoor. En iedereen is weg die je met sabel op je af ziet stuiven. En toen het leeg was, zag je... Uh, haarstukjes, uh, brillen, uh, schoenen. Uh, en, en ik keek. God, er is wel veel achtergebleven eigenlijk gewoon. <laughs> en de dam was leeg. Nou, wij gingen dan gewoon weer terug naar het bureau. En over tot de orde van de dag. Nooit een klacht. Kijk, als je dat nu zou doen, dan was ik ontslagen bij wijze van spreken. Ja. En ja. toen zei niemand wat. Nee. Niemand zei wat. Dat is zo... Als we het dan hebben over de romantiek van de criminele wereld, van wel eer. kan je het ook wel een beetje hebben over de romantiek ja, van het politiewerk van wel eer. Ja. Dat, was, dat was zo. Het, ja, maar romantiek met een kantje. Want, want ik heb dat ook wel verteld. Tegelijkertijd was de chaos zo groot daar. in die tijd in de binnenstad. dat er ook corruptie was. Dat we die, dat die corruptie hebben moeten aanpakken. Ja. Jelle Kuiper en ik hebben dat, hebben dat samen gedaan. Dus romantiek, ja. Er was een uh, saamhorigheid onder de collega's. Ja. Vergis je er niet in, want de vijand zat buiten. En zij moesten iedere ja. dag weer met die vijand omgaan. Let wel, het bestuur was nergens te bekennen. Het was één grote chaos in die binnenstad: met verslaafden, honderden verslaafden, allemaal gedoe. Uh, met, met, met, met Chinezen die daar, die, ja, duizenden illegale gokoolen, Chinezen die binnenkwamen, ja. afpersingen gedoe. Ja, dus en daar had stond dat wel die, een randje, zeg maar. Ja. Daar stond die agent en waar was het gemeentebestuur nergens. Café sluiten, de gemeentebestuur. Ja. Waar was justitie? Nergens gewoon. Hè. Dus die diende stond daar wel. En um, uh, wij hebben dat toen, die, die corruptie wel, we hebben dat aangepakt met alle ellende van dien. Want op het moment dat het aangepakt werd en wij het dossier naar buiten hebben gebracht. Bert, uh, eigenlijk was de kop van de krant de Amsterdamse politie corrupt. Ja. Nou, dus iedereen keek naar ons, uh, ook de topleiding van... Uh, nou uh, Jelle Kuipen, Jo Riesse, jullie, jullie hebben dus, wel uh, het korps zwart gemaakt. Ja. Hoor. Je wordt ja. bedankt. En het, Word je intern wat... ook niet in dank afgenomen? Nee, nee, nee, nee, pas later gaat dan de beweging in het korps op gang komen... om fundamenteel het denken te veranderen... het taboe van corruptie eraf te halen... en inderdaad een beleid te maken van... Openheid, transparantie. Dus ja. het heeft geholpen. Ja. Maar op termijn gewoon. Hè? Alleen op het moment dat je daar nog in die pool van ellende zit, is dat niet zo. Nou, wat ik. Wat mij altijd wel. Wat ik moeilijk heb gevonden. is de tien collega's die voor de rechter stonden. Die wij toen gepakt hebben. Terwijl de bazen. Die, ging vrijheid. die gingen vrijheid. Ja, ja. Altijd. De bazen die geen leiding het Is toch geven. niet de oneerlijkheid? Dat klinkt weer heel erg blazee. Maar de oneerlijkheid die in alle lagen is. Altijd. Ja. De, de agenten die. Ja. die, die die natuurlijk, ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ze ook als minister sneuvelen, die, die moeten dan opstappen en dan krijgen ergens anders weer een prachtige baan, ja. of weer een mooie functie. Ja, Daar blijft dat, toch mee. En de leidinggevende werden commissaris, elders bij wijze van Meneer Van Ries, het is al bijna kwart voor één... en dan gaan we altijd luisteren naar Radio Bergeijk. Ja, drie kwartier gaan heel snel. Ik had het uitgebreid ook over uw boeken willen hebben... de politieromans die u schrijft. Er zijn er inmiddels twee uit en in mei komt de derde van de serie... waarin Anne Kramer als hoofd van het bureau Zware Criminaliteit... Waar kennen we die van? Ja. Het is uw uitgever en het is een vrouw... zodat we niet gelijk aan u denken. Ja. Maar als je het boek leest... tenminste, ik heb een fatale herkenning uh, een stuk gelezen... dan uh -huh. ziet het toch wel duidelijk dat de schrijver wel weet... waar hij het over heeft. Ja. Is het voor u voor de ontspanning en gewoon om je carrière... her te beleven en leuk om te schrijven? Of wil u er ook echt iets mee? Nee, het dat is, dat is gegroeid. Dus de uitgeverij zegt nu ieder jaar een boek. Ja, oh, nee. Nou, joo, maar dat, dat, dat inmiddels... Uh, dit jaar komt dan de bonusmafia uit in mei. Waar en waar gaat dat, die over? Die gaat over de graaiers van de Zuidas. Met alle uh, toestanden van oh. dien daar. De boeven, dat dat is... moderne boeven eigenlijk, hè? Ja, de moderne <laughs> boeven. Met een, uh, met een dramatisch eind voor Anne Kramer ook. Uh, oh. Alles bij elkaar. Dus... Tof, maar goed, het is heel leuk om het te maken. Ja. Het, is, het is wel creatief werk. Maar toch heel spannend om... Om zo'n boek te schrijven, gewoon. Uh, dat is een spanning op zich. Want ik kan alleen maar onderwerpen danken. Dus de bedenken. Dus de bonusjongens. De graaiers. En Anne Kramer. En meer heb ik niet. En dan ga je schrijven. En dan denk ik. Wat ben ik in godsnaam nou toch mee bezig? Gewoon alles bij elkaar. Maar uiteindelijk komt daar wel weer een boek uit. zo. In mei gaat hij komen. Gaan we hem lezen. Ik dank u wel voor uw komst nu hier naartoe. Nog graag met u doorgepraat. Maar ja, zit er helaas niet in. Na één uur wil ik graag met u als luisteraar natuurlijk verder praten. En dan is de vraag, ook al mag je er geen sympathie voor hebben... maar voor welke boef zou u nou wel sympathie hebben? 0800-1121 is het telefoonnummer. Tot zo, na één uur. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde tijd voor lokale omroepen... Volgt nu een uitzending van Radio Waar? Wat, wat doet die envelop hier, uh, Tijtje? Wij doen het toch altijd pas na afloop de post? Oh ja. Het is wel een dikke envelop. Ja. Er zit iets in. Even kijken. Staat er op de afzender. Eerst kijken op de afzender. Oh, sorry. Voorzichtig uh, zijn ze tegenwoordig met dikke enveloppen: Zaag. Vereniging Zaagwedstrijden Bergijk. Kan ik toch wel openmaken? Nou, dan kan je hem openmaken. Hey. <laughs> wat grappig. Een vis op een stuk hout. <laughs> een zaagvis. Met weet je uh, heet een uh, zaag? Ach, bestaan die echt? Z zaagvissen, ja. Zaagvissen. In bepaalde zeeën. Wacht we kijken. Wat staat erop? Er staat een knopje? Nee, maar er staat op de onderkant staat er een plaatje. Zingende zaagvis. <laughs> Ach, dat is natuurlijk uh, humor. Oh. Dat, uh, trouwens, dat herinnert mij. Morgen gaan we. Uh, naar ah, de, morgen is de, de, de, de, de, de, de zaagmanifestatie. Ja. Maar ja, zet hem nou eens aan. Zagen, zagen, wie bieden, bieden, bieden, bieden. Ach, Kijk, we hebben <laughs> Ja, zijn kop op. En weer. <laughs> Ach, wat leuk. Wat leuk zeg. Goed. Ach, wat verzinnen ze toch leuke dingen? Dat is echt Oké, okay. even uitzetten. Pardon. Pardon. Dames en heren, goeiedag. Radio Bergijk hier, Toon Sporenberg. Ja, we beginnen even met Bergijk op de kaart. Zeg het maar. Ja, Tetje, we beginnen met Bergijk op de kaart. Zet Bergijk op de kaart. Bergijk op de kaart te zetten. Ik wil dat wij hier een ruimtehaven beginnen. En dan ga ik met het eerste schip mee naar de maan. En dan ben ik het eerste kind op de maan. En dan ga ik de vlag van Bergijk op de... op de maan neerzetten. En dan zeg ik, dit is voor mij best wel een grote stap. Maar voor Bergijk nog veel groter. En dan worden we weer beroemd. Ja! Yeah! Dames en heren, er is iets nieuws. Een heugelijk iets. Dat gaat uit van het uh, tuincentrum hier uh, te Bergijk. Want uh, die zijn erachter gekomen dat het uh, tuinieren en het onderhoud van de tuin. en het mooi maken van de tuin. al zo'n duizend jaar in Bergijk blijkbaar bestaat. Dat is begonnen bij uh, uh, de, de goten. En die hadden het afgekeken van de kanine vaten. En toen kwamen daarna de Batavieren. En nou, die, die bleken dus, blijkt nu, ook door recente opgravingen, al heel fanatiek bezig te zijn met kleine tuintjes. Heel mooi te maken. Met, uh, met heesters, uh, coniferen in vormen geknipt, uh, tuinornamenten, uh, bielse dingen, uh, uh, uh, uh, een soort kleine laven. Uh, dat is allemaal in een opgraving gevonden. En dat is natuurlijk heel interessant. Want uh, tuinuren staat ook nu nog steeds uh, hoog in het falen bij ons. Tegenwoordig is het natuurlijk vooral veel uh, grinte tegels uh, neerleggen en al het groen weg, weg zien te krijgen, zoveel mogelijk. Wegspuiten, doodspuiten, blauwspuiten eigenlijk. Het wordt allemaal blauw. En, en kapot hakken en verwijderen. Maar nu is het voornaamste, is dat er bij die opgave gevonden is. Juist. Een 1200 jaar oud tuincentrum. Precies. Met alles erop en eraan. Daar hebben ze gevonden. Daar kon je ook Griekse zeiltjes kopen. Uh, ja. Zoals gezegd, laven. Er zijn versteende, uh, maar in prachtige vormen geknipte coniferen gevonden. Ze en... Lichtarmaturen met een bekameling ondergronds. Er staan een hele rij. Uh, ja, een soort, soort winkelwagentjes. Zoals zij dat dan maakten. Maakte. Op van hout. hun knullige manier. Een hele rij waar je dan zo'n stenen muntstuk in moest doen. En een schoter, een slotje los. En dan kon je je houten winkelwagen mee door het tuincentrum slepen. Dus kan je je voorstellen dat zo'n hele rij Batavieren en kaninevaten stonden te dringen bij de kassa, waar je dan met zo'n houten pasje korting kreeg? Maar ook houten je... kassa's zijn er gevonden. En dat je natuurlijk toen ook al, de, de vijver, een enorme, was eigenlijk hier ingevoerd door de kaninevaten, die het op hun beurt afgekeken hadden van de Batavieren. En dat waren ook toen al, waren eigenlijk een soort. Kuilen in die kle te kleine tuinen gegraven. En daar ja. dan een soort beekjes in Een bekisting, ja, een soort bekisting gemaakt. Er waren een soort houten plastic bakken... waar je dan uh, folie in deed, een soort houten folie. Dan kon je van die rollen houten vijverfolie kopen. En dat was dan een medewerker van het tuincentrum. Was dan zelf ook een bat batavier meestal, of een kaninevaat. En die zei dan nou tegen nou een andere kaninevaat hoeveel meter... Vijverfolie heb je nou nodig. Houten folie. De houten ja. folie. Nou, die zei niet zoveel meter. Zo, nou, zo'n vijver zei. Die andere kan niet de vaat. En die ging dan met een zaag. dat houten vijverfolie op maat knippen. En dan had je een houten rol bij je. En dan moest je bij de kassa. Maar vaak had, had je had dan een korting. Een als je kortingsbon. Wilt. Als je met je houten klantenpas. van het Batavieren tuincentrum bij de kassa. kreeg, kreeg, je, kreeg je een korting. Ja. En dan uh, hakte ze dat met een soort stenen bijl in op die kassa. En dan kon je betalen met keitjes of, of stenen muntjes. Of houten muntjes. Houten muntjes. Of je kon je houten klantenpas door zo'n stenen gleuf halen. En met een bijtel een nummer intikken. En dan rende er een batavier naar een soort geldopslagplaats. En die... Nou ja, zo ging dat toen. Dat was natuurlijk heel anders dan nu. Maar we, we hebben natuurlijk wel over 1200 jaar geleden... Precies, daar kun je niet van verwachten dat het dan precies zo gaat als nu. Nee, er is wel een, een houten bandje gevonden met opname uit een uh, tuincentrum. We hebben ook nog, Tedje heeft een verzameling oude afspeelapparatuur. Er is ook een houten cassette recorder gevonden. We laten u even horen hoe het toen in een uh, tuincentrum, hoe de mensen daar stonden te dringen bij een, uh, bij een demonstratie van uh, zelf een vijver aanleggen. Tedje, dat houten bandje maar. Ja, dames en heren, dat was dus... Het houten bandje. En je kon ook heel duidelijk op de achtergrond horen... volgens mij batavieren en kaninefatenkinderen... in een, een, een houten ballenbak. Die daar, zeg maar, terwijl de ouders dus... alle uh, tuinspullen uh, aan het verzamelen zijn in een houten kar. Je hoorde ook heel duidelijk die, die grote, houten, zware winkelkarren. Eigenlijk een soort, soort ja... Uh, ja, echt een grote karren. Maar dat kunnen wij ons bijna niet meer indenken hoe het toen ging. Nee, dat hoor je wel, dat wij ons dat niet konden indenken. Nee, dat kun je heel duidelijk horen. En uh, dat is dus heel bijzonder. En uh, u kunt natuurlijk ook de opgravingen gaan bezoeken... waar u nog de resten daarvan uh, kunt uh, bekijken. En uh, misschien raakt u dan ook weer uh, zelf geïnspireerd... om in uw eigen tuin uh, alles weg te hakken en dood te spuiten. Of blauw, zoals Peer zegt. En uh, ja, dus, dus het genoegen te ontdekken of herontdekken in het uh, ontspannen werk in eigen tuin. Ja, en dat het dus in onze genen zit. Dat Tuurlijk. het niet het is van de laatste jaren... Nee. dat we over met de tuin bezig zijn. Nee, het zit in onze genen. Wij zijn van oorsprong gedoemd tot het verfraaien van onze tuinen. Ja, en daar zijn we natuurlijk in principe ook heel erg blij mee. Dat maakt ook Bergrijk zo'n aantrekkelijke gemeente om doorheen te lopen. Met al die, die uh, plavuizen, uh, percelen, waar, waar niks groens meer in staat... Maar Grote plavuizen van grindtegels met, met daarop plastic... Griekse zuilen. Griekse zuilen en Afrodites, plastic stoelen. laven, ja, plastic stoelen, onder winter afdekkleedjes. Prachtig, en dan, prachtig. Prachtig. En dat hadden ze vroeger dus ook. Maar dan van hout. Dat is natuurlijk heel anders. We gaan iets anders doen. Ja. Radio Bergek. Sportnieuws. Het nieuws over sport. Ja, dames en heren, uh, beoefenaren van het edele petankspel, spel. Dat is het Jeu de Boel. Uh, uh, excuus, er is een, uh, een uitslag blijven liggen. Nogmaals, excuus daarvoor. Dat bent u niet gewend van Radio ben Gijk en zo hoort het ook niet. Maar de uh, uitslag van de petankcompetitie competitie uh, 1999-2000 is blijven liggen. Uh, de, vooral de uitslagen van de, de, de, de play-offs. dus dat zijn de, de, de wedstrijden om uh, wie er uiteindelijk uh, ging winnen. Daar uh, komen nu de uitslagen dus alsnog van. Dus pakt u even pen en papier en pakt u even de oude agenda's erbij van dat jaar, dan kan u alsnog de uitslagen noteren. Uh, de p competitie ik begin met Heren Grote Ballen: uh, Team 7, Team 19, 3-13. Team 7, Team 20, 10-13. Team 7, team 21, 13, 14. Team 8, team 20, 7, 13. Team 8, team 21, 11, 13. Team 8, team 19, 13, 6. Goed gedaan, team 8. Team 19 weet je best doen hè, jongens. Goed. Heren middelgrote ballen. Team 9, team 19, 13, 9. Team 9, team 20, 5, 13. Team 10, team 10. Team 10, team 22, 11, 13. Team 10, Team 10, Team 10, Team 10, Team 10, Team 10, Team 10, Team 10, Team 10, Team 24. Daarvan is de uitslag, wordt nog nagerekend. Team 11, gelukkig. Team 11, Team 23, 6, 13. Dan, heren kleine ballen. Team 11, Team 24, 6, 13. Team 11, Team 22, 13, 12. Team 12, Team 24, 13, 11. Dat heeft als gevolg de uitslag dan bij de dames, dames grote ballen... J. Dekkers heeft gewonnen, 22 punten. j Dekkers gefeliciteerd met die enorme Jetsers, heeft ze dat voor elkaar gebokst. En ze kwam uit team 3 van dames met de grote ballen. Dan de dames met de middelgrote ballen, Dessentins van team 16, heeft gewonnen met 22 punten... En dan mevrouw uh, J. Kronen, die stond op nummer 2, met 20 punten. A. Berens, 19 punten. C. Paridaans, met 17 punten. En dan nog even een uitslag voor de dames met de kleine balletjes. Dat is Nel Antonis, met 16 punten. En Thea Kraaivanger, met 15 punten. Dit waren de uitslagen. Nogmaals, het was de competitie 1999-2000. En uh, hiermee is een oude schuld ingelost. Ik zou zeggen, het, de spelers van het mooie spel gaan zo door. Um, nou, tot zover uh, het sportnieuws. Uh, um, ik krijg dat ding niet uit. Ik krijg die zachtjes niet uit. Nee, geef eens even. Geef eens proberen. Ja? Ja, ja oké. Okay. Ik moet nou te irriteren. Dan moet je gewoon dat knopje doen. Dat doe dan. Knopje. Dan moet je gewoon harder doen. Okay, ik sla het even op tafel. Wat well, had dat nou wel heel? Ik sla het even nog een keer op tafel. Ik ga niet uit. Wat klonk het ding? commercie weer hier. Ah, dat ding, hè? ja. Wacht maar, ik ga er wel even. Eerst. Ik ga er even op stampen. Nou, uh, dames en heren. Dat ding dat zinkt, maar door. Eerst even. Uh, dat... dat ding zinkt, De me... zaakvis. Dus ah, stuk! stok. Uh, Hebben wij een zaak? wel, doe. Hebben wij een zaak? Dit is achter. Oh ja, wacht ja. even, ik pak hem. Ja, hier. Ja, dankjewel, je. Ja, ik zaag hem gewoon door. Dat zegt We ja, hebben twee helften zingende zaakvissen die gewoon doorzingen. Nou, ik ja. zag ze gewoon nog een keer door Sluit jij maar af. Ja, doe maar. Nou, ja, zeer morgen dus zing, maar live reportage vanaf de uh, traditionele zaakwedstrijden. Voor nu zeg ik tegen alle ja, ziekenhuis. We hebben vier stukken zingende oh. zaakvissen die gewoon doorzingen. Tell Tell nou, ik nou. gek Ik word weer Ik word gek. Ik word gek. Alle zieke naar kop op en alle gezonde beterschap. Zet dat ding, maar. Ik, ik stond er van Ja, nou dit. ik... maar dit. Zeg maar dit. Zeg maar dit. Zeg maar dit. Zeg maar dit. Zeg maar dit. Zeg maar dit. Zeg maar Ja, Zeg maar dit. Zeg maar uit, draai er maar uit. Zestien